Middernacht, het is nu dinsdag 7 juni. Onderduif Nederwit met het NOS-journaal. Syrië heeft harde maatregelen aangekondigd... om de orde in het noordwesten van het land te herstellen. Volgens de Syrische staatstelevisie zijn in de stad Jisar al Shoukour bij gevechten met gewapende groepen 120 politiemensen gedood. Het zou zijn gebeurd bij een veiligheidspost. In Syrië wordt al bijna drie maanden gedemonstreerd... tegen het bewind van president Assad. Onafhankelijke controle van berichten is niet mogelijk omdat het bewind van Assad journalisten zoveel mogelijk weert. De mega-bezuinigingen op Defensie kunnen doorgaan. Minister Hille heeft daarvoor het groene licht gekregen van de Tweede Kamer. Dat betekent dat 12.000 functies bij Defensie verdwijnen. Voor een deel wordt dat opgevangen door natuurlijk verloop... en door mensen een andere baan binnen Defensie te geven... maar zo'n 6.000 mensen zullen moeten worden ontslagen. Heerder wil een miljard euro bezuinigen en wordt daarin gesteund door de coalitiepartijen CDA en VVD en gedoogpartijen PVV. Ondanks een verlaging van de bezuinigingen gaan de stakingen in het openbaar vervoer door. De hele komende dag rijden er geen bussen, trams en metro's in Amsterdam. Woensdag wordt er gestaakt in Den Haag en donderdag in Rotterdam. Behalve tegen de bezuinigingen wordt er ook gestaakt tegen de verplichte aanbesteding, waardoor ook commerciële bedrijven kunnen meebieden.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 Dan het weer. Vannacht en in de ochtend overal droog. Morgenmiddag buien met in het zuidoosten kans op onweer. Temperatuur 18 graden op de Wadden en een graad of 23 in Limburg. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er zijn twee meldingen. De A67 Turnhout richting Eindhoven is dicht tussen de Belgische grens en Eersel door een ongeluk. En de N297 Borngevenbericht is ook dicht tussen de aansluiting met de A2 en Papenhoven in beide richtingen. Dat komt door modder op het wegdek. En dat zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom in Casaluna. Vannacht met Mieke van der Wijk. Ja, hartelijk welkom bij uh, Casaluna. Hebt u wel eens gehoord van Bessensap? Ja, in een flesje natuurlijk, maar dat bedoel ik niet. Het is ook de naam van een jaarlijks symposium... waarbij journalisten en wetenschappers elkaar ontmoeten... en elkaar hun werk uitleggen. Voor journalisten natuurlijk heel nuttig, maar voor wetenschappers ook. Want ze kunnen er misschien leren hoe hun onderzoek... inzichtelijk te maken voor een groot publiek. Mijn gast van vanavond is hoogleraar moleculaire endocrinologie. Niet meteen afhaken bij dit <laughs> woord. Want dat gebeurt natuurlijk wel eens, hè Clemens dat Leubik. Topt, dat ze denken, oeps, dat is zo ingewikkeld. Nou, dat, dat, dat, ja, dat men is niet vindt dat ons... een, een moeilijke term, ja. En, en, en wat zeg je dan? Nou, ik probeer uit te leggen dat het de leer van de hormonen is, de ja. endocrinologie. Ja. En uh, dan probeer ik ook uit te leggen wat we dan precies uh, aan, aan het doen zijn. Ja. Met het onderzoek. Ja. En goed, uh, je, heb je iets geleerd uh, vandaag? Jazeker, ik heb uh, wat uh, verhalen gehoord, ook van collega's en ook uh, met journalisten gesproken. Ja. En wat je al zei, ik vind het ook heel belangrijk dat, het, uh, dat, een, dat een wetenschapper uh, zeg maar leert of uh, bereid is om zijn een onderzoek uit te leggen op een simpele manier ja. uh, aan, aan, de, aan de mensen. Maar is dat gewoon niet een kwestie van dat sommige wetenschappers dat goed kunnen en anderen niet? Ja, dat denk ik ook wel. <laughs>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 Nou, de noem een, noem een die het dan toch wat, wat uh, ja, het moeilijker toch, uh, kan uitleggen dan de ander. En uh, ja dat ligt een beetje ook aan de persoon, denk ik. Ja, maar dat, dat gebeurt er dan op zo'n dag. Dat verschillende wetenschappers dat gaan uitleggen, ja. en dat journalisten dan zeggen, nou, dat heb je wel of niet goed gedaan? Of wat ja, die, die die dan... zo'n dag dan, zo'n symposium? Er zijn allerlei verschillende onderwerpen. Ja. Dus uh, er is ook, uh, het gaat ook over uh, wetenschapsjournalistiek, uh, waren er onderwerpen. Het gaat over uh, politiek, uh, eigenlijk van alles. En ook ik zat dan in de wetenschapssessie, uh, de, de, de levenswetenschappen en de ja. medische hoek. Maar dan uh, verschillende mensen uh, verschillende onderwerpen aan het voetlicht brengen. Voor, over het voetlicht brengen? Oh, sorry, over het voetlicht brengen. <lacht> ja, ja, hier, oh. zit een, ja hier, hier zit een Nederlandica <lacht> kou en Neem me niet kwalijk. Maar, uh, uh, maar en. Uh,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 Maar dat ook juist probeert uh, aan de mensen duidelijk te maken van wat het belang daarvan is. Want je moest ook elke keer aangeven van wat is dan wat je doet zo belangrijk voor de mensen. Ja. Maar bij de ene het onderzoek is dat natuurlijk ook veel evidenter dan bij ja. het andere onderzoek. Ja, absoluut, absoluut. We gaan het zometeen ja. uh, ook nog hebben met uh, onderzoeken waar jij zelf mee bezig ja. bent. En dat zijn in beide gevallen onderzoeken waarbij uh, ja, het, ja, het belang eigenlijk heel erg uh, voor de hand, de hand ligt. Ja. Maar uh, wetenschappers uh, die met onderzoeken bezig zijn waarbij dat niet zo is... die hebben het misschien ook een stuk moeilijker om de krant ja, te kranten. Ja, ik, ik zag ook wel dat er... Er ook, stonden ook namelijk abstracts of, of korte uh, samenvattingen in... van een uh, aantal verhalen die het niet gehaald hadden... om een presentatie te mogen geven. Maar ah. dat was dan ook wel... Als je dat las, die, die, die samenvattingen die waren dan toch wel erg moeilijk en technisch. En dan zag je aan het schrijven van het verhaal al dat het... Uh,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 uh, aan patiënten te gaan geven. Dat ja. moet nog registratie plaatsvinden. Maar ja, van de andere kant uh, ja, zie je dat het toch een kleine groep patiënten is en mensen krijgen daar hoop van. En wat, wat ik het meest, ja, toch mis, moet het wel zeggen schokkende vind, is dat je moet oppassen, want het bleek dat, dat het niet voor iedereen beschikbaar is. Dat het met name voor een kleine groep is die er nog niet zo ernstig aan toe is. Dus de, de echt uitbehandelde patiënten, die komen niet in aanmerking.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 ja dat geeft een enorme kick en maar echt kippenvel ook maar wat was dat moment dat we recentelijk nog ook dat we een een stoffen uh, hebben, hebben, hebben getest en uh, we hadden een bepaald idee dat ze de, wat ze dat die stoffen zouden moeten doen en ja het deed nog beter dan dat we verwacht hadden wat en, voor stoffen waren dat dan het waren stoffen die uh, um, de schade naar hartinfarcten naar infarcten kunnen beperken ja. dus de,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 wat, wat wij naar kijken is hetzelfde proces als het voorkomt bij hartinfarcten, herseninfarcten. En ja, als straks, als, als we blijken, dat moet nog veel onderzoek gaan geven... maar als blijkt zoals dat onze stoffen dat proces kunnen blokkeren... dan, ja, dan heb je wereldwijd kun je wereldwijd uh, alle infarcten, uh, de schade van infarcten beperken. En waar was je toen, toen je daar achter kwam? Op mijn zat, kamer. En, zat je achter je bureau? Achter mijn al? bureau. En ik had net, we waren al een paar jaar bezig met dat, ons eigen proces... Ja? En, toen las ik die andere dingen en toen kreeg ik een, helemaal een soort nou? warmtegevoel van... en toen rende ik de camera uit naar mijn collega's ja, en... waar die het werk deden, dus mijn analisten. En wat riep je toen? Ik zei, ja, dat was Ineke en Ermond, en, en, ja? en, en, en ik zei, dit is, ja, dit is het voor mij. We hebben voor mij een grote ontdekking gedaan ja.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 tegelijkertijd plaatsvinden. Het zou wel eens leuker zijn als het wat gefaseerder gaat. Maar nou, dan komen de dingen ook allemaal tegelijkertijd. Ja. Ben, je, ben je ook niet gelovig opgevoed? Ik ben wel gelovig opgevoed, ja. Mag ik vragen hoe? Ik ben katholiek opgevoed. Katholiek? Op Curaçao. Ja, op Curaçao. Nou, ja. een interessante combinatie. Ja, absoluut. Want dan heb je volgens mij ook nog een hoop voedoe-achtige toestanden. Ja, dat klopt, ja. ja maar uh, een leuke mengelingen ongetwijfeld ja. van die twee. Ja. Maar uh, je, je, je, het is dan niet zo dat er dan iets iets naar boven komt uit je jeugd, dat je toch even zegt... dank u, heer of je slaat een kruis of wat dan ook. Ja, nou wel een gevoel van, de, de, de, er is iets boven. Toch dan, wel. Zeg, ben, ik ben niet, ben niet atheïsme, niet ben agnost. Ik geloof niet echt in de God, maar ik geloof ja? wel dat er iets is... Ja, ja, van boven die mogelijk sturend kan werken. Het beroemde ietsisme van Ronald Plaster <laughs> Ja, pla ja. ja overdag hoeven. Weet je wat, wat dus ik zit hier met een ja. ontzettende gelukkige wetenschapper. Zullen we daar ja. eens even een, ja. een, een, een, een, een, een, een slokje wijn op ja. drinken?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 Is dat wel een goede naam op dit moment? Met al die uh, verdachte groenten? Is <laughs> ja, rauwkost? Ja, ja, precies. <laughs> nou, misschien is het oké. Okay, dus uh... Ja, nee, precies. Dat is toch ook kost? Ja. ja, goed. <laughs> dit, dit eventjes terzijde. Goed, uh, het, het, het gaat dus goed. Misschien dat je zelf gepassioneerd bent, dat, dat zou kunnen. Of ja, je, je weet niet of zou het toch nog andere zaken kunnen komen. Dat, dat, dat er zoveel schot in die onderzoeken zit. Ja, ik denk dat je moet ook wel, uh, zeg maar, toch een bepaald... Uh,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 Toen opeens het kwartje viel bij die ja. stof die dan voorkomt dat er enorme schade na een ja. herseninfarct of een hartaanvaring ja. optreedt. Maar dat is alweer een heel ander gebied dan ja. bijvoorbeeld die osteoporose, die net ja. even genoemd werd. Je bent dus op een heleboel verschillende ja, ik ben terreinen dus, ben je, ben je bezig. Ik ben van, van origine, dus zeg maar, opgeleid als pottendokter uh, als zeg maar, meer of meer. Dus, uh, dus is echt, dat een heb... dokter voor lesbiennes? <laughs> nee. dat is uh, de, de dokter die zich bezighoudt met, met, met botziektes. En ik heb oh, botten dokter. Ja, je zei potten dokter. Nee. Nee. <laughs> botten, botten, nee. Botten. Doctor. botten doctor. Okay, Moet sorry. ik me ja, ja. Duidelijker nee, articuleren. Nee, nee. nee, dat ligt van. Uh, dus, uh, dus ik heb ja heel lang bezig geweest met, met botonderzoek. Met botonderzoek. Ja. Nou, laten we het daar dan maar eens ja. over hebben. Dat botonderzoek. Er is een, uh, jullie hebben een, een doorbraak bereikt in het, uh, het, de, de weg naar middel tegen ja. uh, osteoporose. Ja. Vertel het eens even. Nou, nou, het is zo begonnen. Dus ik heb, uh, ben opgeleid door mijn, uh, mijn oude baas Olaf Bijvoet en ja. we, wij waren dus toen bezig met medicijnen die de botafbraak kunnen blokkeren. Het is een groot succes, een van de best verkochte medicijnen op dit moment. Hoe heet dat, zijn dat de, medicijn? De bisfosfonaten. Dat zijn dat komt het heel braf, grappig verhaal. Dus eigenlijk uh, middelen die ontwikkeld zijn door uh, de wasmiddelenfabrikant Henkel.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 Dus was al een enorme doorbraak. En uh, alleen, toen was de vraag... Van, kunnen we dan ook het verloren gegaande bot weer teruggeven? Nou, toen we eigenlijk zeg maar, in, de, in de piek zaten... Want die van botten de... worden gewoon dunner? Ja, als je ouder wordt, dan heb je twee manieren... waarop je, je botten dunner worden. Dus vrouwen, na de menopauze... dan verlies je het hormoon estrogeen. Het vrouwelijke hormoon. Dat stopt met productie, de, de ovaria. Ja. En dat... Het hormoon dat beschermt eigenlijk tegen de afbraak van bot. Je botafbraak ja, okay. gaat veel sneller. Dus, je dus ga je... vrouwen hebben er ook meer last van dan, ja. dan mannen? Ja, dat noem je dan postmenopausale ja. osteoporose. Maar je hebt ook ouderdomsosteoporose, waar mannen ook last van, hebben, last van hebben en vrouwen last ja. van hebben. Waardoor, je, waarom, dat komt waarschijnlijk omdat je, je botvormende cellen...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 Maar zij hebben de hele genanalyse gedaan. Ze hebben echt het hele... Toen was het, nog het hele genoom nog niet bekend. hebben zij het, nee. het hele DNA uitgezocht en toen het, dat foutje gevonden. En dat hebben ze gepatenteerd en alles wat erbij hoort. Maar wat ik nou nog, nog niet begrijp is... Ja. en ik ben gewoon een leek, maar uh, dat geeft niet... want er zijn de luisteraars ja. <laars> ook. Dan <gafa> <middels> heb je dus ontdekt hoe ja. dat dan genetisch in elkaar zit. En hoe kan je daar dan uh, z, z, z, z, iets mee doen... waardoor je er uiteindelijk een medicijn van maakt?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 en ik dacht, dat is een mooie, want hard-headed woman heeft verschillende betekenissen. Ja. eerste zijn dat die zuid afrikaanse met hun harde hoofden. Ja. Maar ik ken ook genoeg uh, hard-headed women. Koppige vrouwen. <laughs> Koppige vrouwen. Ja. Je bedoelt thuis of uh, in de, in, in, op, op het werk? Nou, ook op het werk, ja. uh, maar ook uh, thuis. Het uh, is wel een goede eigenschap, of niet? Hartstikke een goede okay. eigenschap. Goed, Ket Steven. <laughs>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 Terzijde, als u, uh, u kunt het gesprek uh, terugluisteren via de website. Als u denkt van, hé, hey, ik wil het nog een keer horen. Casaluna.ncv.nl En daar vindt u ook informatie over de podcast. Zo, dan heb ik dat weer gezegd. Clemens Leuwik, uh, we hebben nu ge die osteoporose hebben we gehad. En dat dat natuurlijk hartstikke belangrijk is. Want ja. mensen worden allemaal ouder, ja. zijn bang om te vallen. Nou ja.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 Nou goed, laten we het even hebben over borstkanker. Ja. Dat is nou een keer een enorm veel voorkomende ja. vorm van kanker. Dus je maakt dan de borst open en dan zie je dus dat het tumorweefsel een Op andere licht. kleur heeft. Het, het, ge het geeft echt gewoon licht. Dus het geeft fluorescentie-licht, echt uh, helder ja? fluorescent licht. En dat kun je met die camera dus perfect zien. Die camera's ja. zijn heel gevoelig en die zien dat. dat en dan kun licht... je dus precies wegsnijden wat er nodig is ja. en niet meer en niet minder. Ja, die, het, het, het het het probleem is... dat is een geweldige ontdekking. Ja.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 En waar we het ook voor gebruiken is, een, een tweede punt waar je het voor gebruikt, is het vinden van de, van de lymfklieren. Want de tumor die heeft een afvoersysteem. Haan we nog steeds over borstkanker. Ja, borstkanker. Of, want daar is de Poortwachtersvlieger, ja, hè? Heel goed. Daar wou ik ja, naartoe. kijk eens. Luister, ik, iedere ik heb, vrouw van mijn ja, leeftijd die heeft, heeft dat. Op, nou ja, ik heb gelukkig zelf geen borstkanker. Maar ik heb een schoonzus ja. die twee keer borstkanker heeft gehad. Ik heb een nichtje dat borstkanker heeft gehad. Ik heb vriendinnen die. Bedoel,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 Ja, uh, proeven meedoen. Nee, dat, uh, dat, uh, dat zitten we jullie nee. niet zo in. De... Nee, dus we, willen, we zijn wel bezig nu om, uh, om toestemming te krijgen om uh, die gekoppelde stoffen aan elkaar ja. te koppelen en in te spuiten in patiënten. Ja. Om dat snel mogelijk toch uh, bij een, bij een ja, vroeg patiënten te kunnen doen. Ja. We hebben ook steun nu van uh, de jongens van de Alptu -Dus 6: okay, Dan gaan we, en, uh, gaan we het laten... Ja. Ja. Dan gaan we het later deze... ja, ja. Goed, uh, uh, dankjewel. Ja, ik hoorde ja. Het, het, het, het nog... Het is, het is zo afgelopen, ja. Clemens Leuwik. Mag ik je hartelijk danken voor, uh, voor de dank. komst. En uit. ik wil graag met u zometeen uh, verder praten. U kunt bellen met 0800-1121... of casaluna.ncv.nl. En dan wil ik het u met hebben over medicijnen. Of u wel eens hebt meegedaan aan medicijnen medicijnen-tests. En hoe u daarover uh, denkt. En uh, uw ervaringen tot zometeen. Ik? ik. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. Dat was jij. NCRV. In het kader van de door de regering gevorderde zendtijd voor lokale omroepen... volgt nu een uitzending van Radio Bergijk. Toon, ik, zou, ik ga dit... Ik, ga, ik, ik heb de hele, hele, hele, hele weekend niet, uh, niet bewusteloos geweest. Huh? Ik wil het uitgezocht hebben. Klopt. Radio Bergijk. Het radiostation voor Per Er knaakt iets in mijn hersenen. Er is iets misgegaan. Ja, dames en heren. Uh, goeiedag. Uh, nieuwe week. Uh, we hebben natuurlijk allemaal uh, gehoord wat er uh, vrijdag is gebeurd bij de Kennedy-mars. John Gielen heeft daarbij het loodje gelegd. En Theo van Deurze een buikschot uh, gekregen. En äh, Peer die zit hier tegenover mij in allerlei boeken te platen, wat zet je nou te doen? Ja ik weet het me echt niet, in, in, in, in dat klopt iets niet. Wat ook toch gedoemd hier? Er zijn een aantal verklaringen, ik ga dit uitzoeken. Ik heb het aanzien van 1963 uh, uit de researchruimte. Ik ga dat nu, ver... doe jij even maar even deze uitzending, ik ga dat uitzoeken. Ja. Ik zit in de researchruimte, achter de bibliotheek. Maar is die, jij ja, mag geen researchruimte of bibliotheek? Nee, maar ik zit er wel. Goed, uh, dames en heren. De jaarlijkse Kennedy Mars in uh, Bergijk is weer een uh, klappend succes uh, geworden. En die, uh, dat is uh, een uur lang echt uh, nou, Kennedy Mars geweest: gewoon weer alles erop en eraan. En uh, de stichting Kennedy Mars uh, Bergrijk... Die uh, wil graag eventjes de on, uh, deze volgende uh, bedrijven, instellingen... dan wel medewerkers, bedanken voor hun financiële of facilitaire steun. Dus de dank gaat uit naar C1000 de BP Tankstation Jan Kolen ja. restaurant Café Zalen De Gouden Leeuw Berk of Valkenswaard, Haag door een auto verhuur Haper, Jumbo Luik Scherstel, Janssen Verhuur bij Rijk, Datek bereik, Lekker Leven Hypotheken Leende... Gene Schoenmode bij Rijk, Ambition Sports Haper, Aqualon Aart van Herk Riethoven... BAK, totaal, recreatie, Bergrijk. EMW, techniek, Luiksgestel. Nee, Bato, Bergrijk. Fitness, Bergrijk. Van den Puttenbestratingen, Luikgestel. De Drielinden, Luiksgestel. A. Bergmans, containers, zand- en grindhandel, Bergrijk. Oorzaak, Bergrijk. Gardenmaster, Bergrijk. Dinercafé, feestzalen, de sleutel, Riethoog. Van Licht en Geluid, Bergrijk. Bergmans, Jeanshuis, Bergrijk. Ad Borenbergs woning inrichting, Luiksgestel. Van Veldhoven, autobedrijf en station, Total Bergrijk. Bergrijk, Bergrijk, Politieafdeling in de Kempen, alle adverteerders in het Kennedy -Mars krantje en natuurlijk alle vrijwillige medewerkers. Want zonder hun hulp is die hele Kennedy Mars absoluut niet mogelijk. Nou, dank dus namens de Kennedy -Mars stichting aan de uh, zojuist genoemde bedrijven, instellingen en natuurlijk medewerkers voor hun financiële of facilitaire steun. Hulde. Ja, dames en heren, ze komen er uh, weer aan. Uh, ze waren eerst afgelast, maar ze zijn uh, toch weer uh, op het programma gezet. De scouting weken. En uh, dat is natuurlijk altijd heel erg leuk voor onze jonge padvinters en padvinstertjes. En het uh, belooft weer een groot spektakel te worden met uh, weet ik veel, kampvuren en, en uh, marcheren en. en ja, crypto-fascistische uh, parades houden. U kent het allemaal wel, dat vrolijke scouting gebeuren. En uh, we hebben twee uh, mensen aan tafel... die zich uh, helemaal op de organisatie daarvan hebben gestort. En dat is uh, ten eerste Akela Tara Koenders. Een hele middag. Goedemiddag, Tara. En uh, onze hopman Niels Ummels. Hallo. Hallo, Niels. Hallo. Um, nou, jullie hebben flink uh, de handen uit de mouwen gestoken, zal ik maar zeggen. Het belooft een, uh, ja, een bijzondere week te worden, klopt dat? Ja, we hebben weer diverse, diverse leuke activiteiten georganiseerd. Ja. Uh, waaronder uh, zaklopen, knoopleggen, eierlopen en meer van dat soort uh, dingen. Hutten bouwen. bouwen. Speurtochten. Ja. Vossenjachten. Ja. Ik verheug me dat nu al op. Dropping. Droppings, jawel. Ja. Ja. In het bos. In het bos in het natuurlijk. Bo ja, in het bos. Dat ze, dat ze een beetje zo half verdwaald zijn. We hebben lunchpakketten samengesteld voor de oh. kinderen. Dus uh, het, het, wordt, het wordt één groot feest op de scouting. Nou, dat is uh, hartstikke fijn. En, en dan kan ik me voorstellen dat dat flink wat organisatie vereist. En dat jullie daartoe uh, ja, met elkaar toch flink uh, samen moeten werken. Uh, Schept dat nou, uh, als je dat organiseert, een, een, een speciale band tussen jullie? Nou ja, ik kan wel zeggen dat Tara en ik uh, verschillende vergaderingen hebben gehad. En dat het nogal klikt, hè Tara? Dat is, uh, dat is, is uh, zeker waar. We zitten op één een... lijn. Qua wat we leuk vinden, qua hobby's oh. en uh, wat we organiseren, dat, uh, dat klikt altijd ontzettend. Ja, ja, ja. ja. Nou, dat is natuurlijk heel belangrijk in de samenwerking, want uh, ja, zoals gezegd, het is nogal een organisatie. Ja, wij organiseren het natuurlijk niet uh, met ons tweeën, we hebben een heel team nee, achter precies. ons. En uh, er zijn nog zeker uh, twintig andere op en nog uh, twintig andere Akela's ook. Uh, daar uh, bij de organisatie uh, aanwezig Betrokken. Nou, Tara ja, is wel een van de karthekkers, mag ik wel zeggen. Ah, dankjewel. Oh, ja, dat is dus Dan een mooi compliment. is niet. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, zoals Niels al in het voorgesprek heeft gezegd, nou ja, dat het dus op uh, allerlei fronten de, tussen jullie klikte. Wat natuurlijk verklaard dat jullie ja, daar, uh, daartoe zijn uitgenodigd om hier uh, ja. daarover te vertellen. Want, want dus, Niels heeft mij verteld dat met je, namen jullie twee samen daarin uh, ook buiten het organiseren om uh, ja, klikken. Ja, het, is, het, is, het klinkt ontzettend, ja. Ik, ik kwam eigenlijk voor het eerst dat ik het besefte... Op, toen we samen naar Lara Croft zijn gegaan. Hè? Naar Lara Croft, weet je nog? Met de, met de groep, groep belletjes. Toen zijn we een keer naar Lara Croft gegaan. Oh, uh, ja, die is koffer. Die, ja, met Angelina Jolie. Weet je nog? Waar ja. ik jou zo op vind lijken. Die ja, ja, ja ik en zo in ieder geval, je, een, een, een, een, een, er is een, een, een, een, ja, meer ontstaan dan een pure werk. En, dat uh, kun je wel zeggen. Oh, nee, dat de kun de je de wel de zeggen, de ja. Ja. ja. Dat is absoluut zwaar. Ja. En, uh, en misschien dat ik, uh, dat ik misschien uh, uh, van de gelegenheid gebruik maak, maken, nu we er toch zitten, Tara. Uh, ik, uh, ik moet zeggen, want ik ken je nu natuurlijk al een hele tijd, van. Uh, ja, ik heb je eigenlijk groot zien worden bij de scouting... toen ik dan nog uh, werkzaam was als, uh, in het begin natuurlijk als, uh, als onderkapitein... en nu als hopman. En uh, we hebben samen veel verschillende uh, moeilijke momenten doorgemaakt... in de organisatie, maar ook verschillende hilarische mooie momenten. En dan denk ik bijvoorbeeld aan het moment... dat we samen naar het vuurwerk stonden te kijken vorig jaar... aan het einde van de scoutingweek... en dat ik tegen je zei... Uh, wat zie je er mooi uit vandaag? En toen jij zei dankjewel. En dat is me bijgebleven... En ik zou willen vragen, Tara. Ik heb ook een gedicht voor je, voor je geschreven. wat ik zo meteen ga voordragen. Ik, oh. ik zou je eigenlijk ten huwelijk willen vragen. langs deze weg. Oh! Dat is wel een heel speciaal, bijzonder moment... in een uitzending hier in Radio Berg. Kijk, Niels, mag ik, mag ik ervan uitgaan... dat je eigenlijk stiekem het voorwensel hebt gebruikt... van de Scoutingweek om ja. hier op de radio... Ik heb het een beetje liet... in gezet, dat is absoluut waar, ja. Oh, dat is... Nou, dat is een, een, een ontroerend moment. Ja, ik zou zeggen... Tara, mooie Tara, ik vraag het je nog een keer. Ik ben benieuwd wat je gaat zeggen... Ik voel hem wel al aankomen, maar toch stel ik de vraag nog een keer. Lieve Tara, wil je met me trouwen? Ja, Niels, daar, daar kan ik heel uh, kort en bondig uh, over zijn. Ja. Ze maakt het spannend, ze maakt het spannend. Ik, uh, ik vind het een misselijk geintje. Ik vind het een ontzettend misselijk geintje. Maar? Nee, natuurlijk wil ik niet met je, met je trouwen. Oh. Dat is toch misselijk. Om mij gewoon door, door middel van zeg maar, een leuk radio-interview over de scouting... Je weet hoe trots ik ben op de scouting, hè? Je ja, weet hoe graag ik... ik daarover wil praten. En dan een beetje hier mij voor gek gaan zetten. Door te vragen, Ta, wil je met me trouwen? Nee, natuurlijk wil ik niet met je trouwen. Maar, maar... Dat is uh, ja, wat is dit nou uh, voor onzin? Maar uh, jullie hebben net verteld dat de samenwerking heel bijzonder was. Dat het klikte buiten... kwam. Ik weg... Van dat hele moment waar jij het net over hebt met de vuurwerk... Dat, vuurwerk weet ik nog wel. ja. Yeah. Maar ik heb de, die avond, diezelfde oh. avond... ...ik liggen ketsen in de... ...in de hoofdkouttent... ...met Bert. Met wie? Bert Pot. Met mij? Met mijn vriendje Bert? Ja, die ken je toch ook? Ja, dat is ik mijn, wil het hele moment vriend, dat jij ja. tegen mij zegt... Ik, uh, ...ik, daar zijn je ogen blauw... ...weet ik veel wat je zei. Ja, zoiets. Dat weet ik dus niet meer. Daar weet ik gewoon niks meer van. En je weet net zo goed dat als ik... dat Oh, dat is ook dat, mooi. Dat, wij, dat ik natuurlijk uh, me zeer, uh, veel meer seksueel aangetrokken voel tot uh, Bert Pot. Tot mijn, mijn bergje? Mijn eigen Bertje? Ja. Oh, dan heb ik een, een grove inschattingsfout gemaakt ja, volgens dat, mij. Ja, uh, denk ik ook Niels Umbers. Ik uh, Maakt mij wel niet uit of zo. Ik vind het gewoon een beetje ook. Uh, ik dat wil je, je vast zal... ook niet meer horen, dat uh, gedicht. Tara, in ieder geval nog het gedicht? Misschien dat dat je nog op andere gedachten kan nou, brengen? Nou ja, lees dat gedicht maar voor. Ik bedoel, uh, bij mij veel niet uit. Maar uh, denk me niet dat mijn gedachten op andere, andere sporen zullen komen. Want uh, ik blijf gewoon... Uh... Met Bertje ketsen. Zeker wel. Ber... Jouw Bertje. Jouw Bertje houdt hem toch man? Blijft zij mee ketsen, met jouw Bertje. Had, had ik niet van mijn Bertje verwacht? Nee, Bertje, en dan moet ik, ik, ik, ik nog wat zeggen. Ik bedoel, uh, los van het feit dat uh, ik gewoon uh, inderdaad dat met, Jean, met uh, Bert ligt te ketsen. Met Bertje? Weet Bert, gewoon Bert, met jou, Bertje. Gewoon kaart licht te ketsen. Weet, weet iedereen gewoon ook in onze schattingengroep dat jij gewoon uh, homo bent. Dus ik bedoel, ik ga toch ook niet trouwen met een homo. Nee, maar ja, dat laatste is dus dat niet waar. Dat ga ik gewoon niet doen, ik ben gewoon niet gek. Nou, dat, dat is, niet gek. is dus niet waar. Maar misschien uh, om je dat gedachten... Het is niet waar, Dat is niet waar. Maar mag misschien uh, Niels toch, to, terwijl hij toch nu dat beeld... Uh, op zijn uh, netvlies geëtst heeft van Bert... die uh, uh, als een brullend varken in Tara klaarkomt... Uh, misschien toch even je gedicht nog doen? Nou, ik kom maar om het homo-gedicht. Nou ja. Lelijke, zachte, homo -gedicht. Nou, laat hem nou even. Ja, kom. Cool. Nou, lieve Tara... Die is dus leuk met Bertje. Ja. Met mijn Bertje? Jouw ja. Bertje. Lieve Tara. Nu ik weet waarvoor ik leef, wil ik doorgaan. Nu ik weet waar het om gaat, sta ik niet stil. Tara, met je mooie mascara, wil je met mij van beeld? Van Niels Unnels uit, uit, uit Koekoekstraat, 24 van de Scouting Club. Ja. Wat een scheidgedicht. Ja, vooral als je realiseert dat, dus Bertje. Het is een scheidgedicht, man. Wil je met mij van Bill nou, alles, alles met Tara doet waar, waar zijn kop, maar dan, dronken kop, maar naar staat. Ik vind het echt, om te weet je dat. En Niels Ummelsman. Ik zal er echt eigenhandig voor zorgen dat je in een andere, andere scoutinggroep komt. Want dit vind ik gewoon nou, ik kan me niet voorstellen dat, die maar misschien nog een dat keertje, hij nou verder wil, hoor. Misschien kan dan een keertje erover hebben met, met, met Bertje erbij? Nou, met Bertje erbij zou ik zeker niet doen. Dan, uh, dan lig je je kop aan degenlijke. Ik kan wel toon dat mijn wereld eigenlijk wel instort. Dat ja. kan ik me voorstellen. Tjonge, jonge. Ik weet even niet waar, waar ik het moet zoeken. Of, uh... Nee, maar ja, da, da, da, ja, waar, waar zou je het nog zoeken? Nou, niet hier. Ik, uh, ik zou even een eindje... Nee, joh eindje je beste vuren, vriendje. Van. Je beste vriendje die, die met, met het prachtige meisje waar jij van houdt... Uh, ja, de ene andere naar de dierlijke lusthandeling uithaalt. Nou ja... Kijk, als hij zijn ogen zo open oren had gehouden, had hij dat ook zelf wel geweten. Dus we kunnen nu wel met z'n allen. Ja, nee, kijk, daar heb je gelijk Maar dat is gewoon ook dikke vet onzin. Tuurlijk is het een blinde homo als hij dat niet in de gaten heeft gehad. Nee, dat zeg ik niet. Ik ik heb toch misschien een inschattingsfout gemaakt. Ja, een slinke inschattingsfout. En dat is niet des padvinders, Niels. Dat weet je ook. Inschattingsfouten, daar doen we niet aan hier. Je moet alles altijd van tevoren aan zien komen. Ja, goed. Gewoon een faal op je schoutingsgebied. Goed, uh, dames en heren, zo ziet u, uh, dat is live radio. Het ene moment uh, lijkt er iets uh, heel bijzonders romantisch te gebeuren... en nog geen seconde later stort het kaartenhuis in elkaar. Dat okay, is uh, live radio. U uh, hoorde aan tafel Niels, die verliefd was op Tara en haar ten huwelijk vroeg. En op hetzelfde moment mocht ontdekken dat zijn beste vriend Bert... voortdurend okay. en allang met Tara van Bil gaat. Volkswijsheden. Bergijkse wijsheden van vroeger en nu. Van het volk, voor het volk. Opa zei altijd, een dode en een bruid gaan de voordeur in en uit. Einde bergijkse volkswijsheid. Bergeijk. Nou, dat was het uh, voor van... Oh, daar komt uh, Peer binnen. Met allemaal ik boeken. Ik zit met... Toch niet, hoor. Ja. Er was iets met die, die John en Jackie... en nou John en Maya En het feit dat... die schoten van het heuveltje... van, van, van Staf Gozens... Heb en jij trouwens heb iets ik... gehoord over Theo van de Heuzen? Nee, heb ik nog niks over gehoord. Oh. Nou. Radio B -B. Uh, Zoek het maar lekker uit. Ja, ik blijf uit vannacht in de research ja. uit Achter de bibliotheek. Want ik wil hier het naadje van de fijnste kous van weten. Ja. Uh, en voor alle zieke bergijkenaren zeg ik uh, het is beterschap geblazen. En voor alle zieke uh, gezonde pardon. Uh, bergijkenaren uh, is het kop op geblazen.